Dieselauto's worden steeds minder populair. Drie jaar geleden had bijna één op de drie nieuwe auto's een dieselmotor. En inmiddels is dat nog maar één op de zes. Het aantal auto's dat op benzine rijdt is juist sterk toegenomen. Volgens deskundigen heeft dat onder meer te maken met het dieselschandaal. Waarbij de motoren meer bleken te vervuilen dan bij toelatingstesten officieel werd gemeten. Vooral bedrijven zien nu vaker af van diesels, omdat ze liever schonere benzinemotoren aanschaffen.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 Hij wilde gisteren bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn een losgewaaid rugnummer van de baan pakken, maar werd daarbij aangereden door een renster uit Hongkong. Het jurylid werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is dus stabiel. Het weer, eerst nog in een strook over het midden van het land, kans op wat sneeuw. Elders is het vrijwel droog, dat wordt het later overal. Het wordt min 2 in het noorden tot lokaal plus 6 in het zuiden.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 Ding. Zaterdag 3 maart, kort draaien. Ja, u luistert naar het nummer Once Upon a Time in the West van Frank Peterson Project in het London Symphony Orchestra. Nou, welkom inderdaad bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, naast mij zit uh, Pieter Jouwstra. Pieter Jouwstra is niet helemaal lekker, hij heeft een griepje te pakken. Dus, uh, ja, sinds vanmorgen vroeg. Maar hij heeft het niet aan zijn stem, want zijn warme stem is nog steeds aanwezig. <laughs> maar daarom, dus ik zal even de aankondiging uh, doen...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 Nou ja, dat denk, dat denk jij. Hoe hij ram, hij rammelt niet. <laughs> nee, hij rammelt uh -huh. niet, nee. En uh, om even voor de luisteraars duidelijk te maken, het is een watersnip, het is geen poolsnip, het is geen houtsnip, het is geen wit gatje, het is geen ijsvogeltje, het is echt een watersnip. Je ja, ja, ja, ja, ah. had dat nooit geweten als je het er niet gezegd had.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 Dat kan alleen maar natuurlijk waar de grond ook niet bevroren is. Dus als oh, dus je, echt... je alleen rot ja, je... <laughs> ja, Ja, dat... <laughs> Maar dus, uh... stel nou dat uh, de komende twee drie weken uh, vriest alles helemaal dicht. Gaan al die vogels dood.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 En je ziet hem echt niet. Op het allerlaatste moment vliegt hij uh, weg. Wat, wat versanten ook wel hebben. Nou, je schrik je rot. Weet je wel. Want hij opeens fladdert er iets uh, snel weg. En deze, uh, die, die watersnip, heb een beetje in hetzelfde. Blijft ook lang zitten. Maar als hij dan eenmaal gaat, dan vliegt hij zigzaggen. Vliegt hij echt een uh, heel stuk, uh, stuk weg. Zigzaggen, uh, want dan weet hij dat hij die uh, geraakt wordt als er op hem geschoten ja, wordt. Ja, dat heb je. Precies. <laughs> <laughs> zie je dat er wel in. Ja, ja. Dus, hey, uh, maar, uh, je bent zo enthousiast. Heb je het niet verschrikkelijk koud gehad de afgelopen weken? Oeh, ja. Nou, jij ja, ja, ja, loopt de hele dag daar buiten in die duinen. Ja, ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, we hebben, ook, we hebben de, de vierwieldrijf bij ons. He. Dus uh, we hebben wel de auto's bij ons. En, uh, maar verwarming als ik lekker als... al. hoog. <laughs> Zei jij, sorry? Verwarming lekker hoog. Ja, maar als we eruit moesten... Kijk, we hebben altijd een gewatteerde broek aan natuurlijk. Een driedubbele laag aan en een uh, goede winterkleding.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 Hij ja, heeft een beetje rode uh, bruine flanken en grijze, uh, een grijs lichaam. Dus die zie je altijd in groepen vliegen. Die zijn altijd op zoek naar die uh, bessen in de duinen nog. Het duindorenbessen, of bessen van de meidorens. Dus dat zijn dan de vogels. Maar de dieren.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 Hey, als iemand een hettenkampje hebt, in die krijgt maar damhertkalfjes. Ja, wat moeten ze mee? Nou, over het hek zetten. Dat is wel eens gezien. Uh, waarschijnlijk is het via een ecolint, noem ik het dan maar. Via de duinen van Zuid-Holland naar de Amsterdamse waterleiding duinen gekomen. Dus dat zijn drie oorzaken die wij weten. Uh, dat zijn mogelijke oorzaken van onze damherten. En dat is enorm gegroeid. Dan even naar de muziek. Ja. Is dat ideaal voor die dan het? Ja, u, u, u, uiteindelijk wel hoor. Is dat ideaal? De microfoon doet het niet. We doen het even opnieuw. Wiens microfoon doet het niet? Van Pieter. Nou, dat is mooi. Pieter, we gaan even wisselen van microfoon. Je krijgt mijne. En ik pak een ander. Nee, dan laat maar staan. Ja, ik zat even met een, een, een vraagje tijdens de muziek. Zo ben je... uh, de, het viaduct uh, wordt binnenkort uh, geopend uh, ja. over een spoor. Dat betekent dat die damherten nu kunnen lopen van uh, de waadlengduinen naar, uh, naar het noorden. En omgekeerd. Uh, is dat ideaal of gebeurt het niet? Nee, ja, dat e dat is ideaal natuurlijk. Uh, dat, dat, dat ze daaraan gedacht ja, hebben. Dat heb je nooit gedacht, mag er makkelijk overheen? Maar dat <laughs> damhert. Nee, hey, maar dat damhert. Kijk, bij de zeeweg is die open. Uh, hij al open natuurlijk. Hoe dan heette? Ja, bij de zeeweg is hij uh, open. Straks gaat hij open over de het spoor. Hè? Maar dan, waar het natuurlijk om gaat, en begrijp ik ook wel, bij de, de zandpoort. Daar gaat het om. Hè? Het ecoduct over de Zandvoortse Daar staat nog steeds dat grote hek op. Omdat, uh, daar kennen we duinen, die, uh, die hebben geen hoge hekken. En wij, wij hebben rond het hele gebied hoge hekken. Behalve bij de zeereep.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 en we zitten goed, we zitten op schema over vijf jaar. hebben we 800 damherten. En dan zitten we weer gelijk met de kenner bij duinen. Met en, dan gaan... en dan gaat die open. Dat is altijd al zo Ik geweest hoor. Ik denk dat, die, dat die, als die hekken een beetje op niveau zijn. En die kenner bij duinen. Dat er dan een andere discussie ontstaat. Ja. Want dat is het hele probleem. Want je moet je dan nou voorstellen dat als het inderdaad open gaat hè, over de Zandvoortsalaan. Dan komen die herten via het fietspad, Het oude Fisserspad. Dan lopen ze zo de sovierweg op en dan zijn ze bijna alweer in het centrum. Ja. Dat is het hele probleem. Ja, ja nou, maar ze, dat, dat, dat, ja, dat willen ze ook gewoon niet natuurlijk. Uh, uh, ze, ze willen sowieso geen hoge hekken plaatsen daar om, uh, om de hele Kennenbeduin heen. Het, ga, nou, het, wat, het probleem aanpakken waar het ligt. Maar nou, wat jij zei, het aquaduct over de zeeweg, dat is helemaal open. Daar oh. kunnen die damhechten overheen rennen. Ja. Uh, dat doen ze overigens niet, want elke dag hebben we alweer een auto-ongeluk op de zeeweg. met een damhet op je motorkap. ja, je weet je wat het jammer is? Hè? Het, het, het is een ecoduct, hoor trouwens. Ecoduct, hè? En, uh, het, het, Sorry, ecoduct, het, ja. En uh, het, het, het, het jammer is, kijk.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 Nou, in, de, in de, gelukkig in de kennen we duinen wel, hè. En trouwens bij de landgoederen doen ze het weer goed, want daar heb je een nul optie. Dus daar wordt elk dan het wat buiten de duinen loopt mag afgeschoten worden. Uh, bijvoorbeeld het kleine parkje bij Klooster Alferna, dat, Ja ja. Nou, daar lopen daar loopt een heel dat noem je een sprong een sprong met reeën. Er dus daar lopen een stuk of uh, tien reeën. Uh, ja, dat is een prachtig gezicht. Uh, dus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 versnipperd worden, of, het, of waaien om. Nou, die damherten, die vreten ze lekker vol daarmee. Maar dat kunnen, kan een race niet. Want die maag is daar niet tegen... Uh, bestand. Gerrit? Ge daar komt het uh, dan vandaan, hè? het woord uh, uitdrukking oude stoepert. Ja, ja. <laughs> ja, nou hoef je niet naar mij te kijken. <laughs> uh, we gaan, uh, we gaan uh, afsluiten Gerrit. Uh, wat voor excursie heb je nog in de aanbieding? Ja, dat is eigenlijk niet zoveel veel meer wat er, waar nog plek is. <laughs> dat is, uh, ik, ik, ik, wat er staat bijvoorbeeld op... Mag, mag je er eentje aanraden? Ja. ja? Uh, Donderdag 22 maart, fiets excursie de weg van het water. Oh, ja. Ja, dat is, ja. om half twee vertrekken vanuit de oranje kom. Ja. Dat lijkt me prachtig dat, ja, dat je mag prachtig. fietsen. Je mag fietsen nu in de, de waterlijn duinen. Ja, nou durf ik wat te zeggen. Nou, het is dan volgens mij het, het, het temperatuur is hoger als nu. Nou, ja, weet, dat dat kan ik als zeggen. Is en een, ik heb een, begrepen, er zijn fietsen beschikbaar, maar je eigen fiets meenemen mag ja, ook. Ja, want dat, je, je, je, er zijn veel mensen met e-bikes, weet je. Dus dat is veel lekkerder. Want we hebben nog die boswachter zit ook op zo'n e-bike. Oh ja. Moet even zeggen dus met al die heuveltjes. Dus, dus, uh, en we gaan het mooi vanaf de Oranje kom. Gaan we dwars door het gebied heen? We gaan naar de infiltratiegebieden en we gaan kijken dus hoe de waterlopen, nou ja, dat, dat heet het ook, de weg van het water, hoe het binnenkomt, waar het gezuiverd wordt en via de afvoeknalen uiteindelijk weer terug naar de, naar de Oranjekom. Maar we komen langs het paradijsveld waar Adam en Eva hebben gewoond. We komen langs het huis van het Westen, die gaan we ook bezoeken. Dus nou ja, dit is een van de mooiste excursies die uh, je ja, op. Hij voelt actief, me op. Ja. Maar je moet je wel aanmelden, he? want ja. vol is vol. Ja, precies. En waar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 En jullie doen dat niet alleen in Zandvoort, maar jullie gaan ook naar Meppel om op te treden. En naar Zaandam en naar Abkoude. Ja. Ongelooflijk. Nou ja, het, Nederland is nog klein natuurlijk. Jawel, ja. maar het is niet zomaar even optreden in een Gatenkerk. Nee. nee.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 en een tafel is geschoven in Monique Christiaans, als ik het zo zeg. Goed. En zij is de vrouw, de dame, van Zenso. En als ik over Zenso praat, dan praat ik over yoga. Dat is iets voor jou, hoor. Yoga. Ik krijg altijd een beetje woede over van vanaf ik mijn hoofdstuk. Nou, er zijn, er zijn, dames en heren luisteraars, een heleboel type yoga's. Ik ga ze voorlezen. Je hebt harta-yoga. Je hebt yin-yoga.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 dus als ik in België ben en ik vraag een hormoon yoga, dan weet ze wat ze moeten doen. Ja.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 je hebt luxe appartementen.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 Yoga, detox, dus ook met sappen. Uh, en uh, mindfulness wandelingen. Uh, ja, eigenlijk van alles om een heel pakket aan te bieden nou, om bij te komen. Jij huurt het voor jouw ja. cursisten? Ja, ik huur dan echt de ruimte uh, met de appartementen. En dan uh, zijn ze daar van vrijdag tot met zondag. Hebben ze een heel arrangement. Ja, is een ja. hele mooie ruimte. Ja, ze ja. een hele mooie ruimte. Dat is prachtig. Televisie geweest, hè, met de verbouwing. Klopt, met de ja. verbouwing, ja, ja. Klopt, ja. Ik heb nooit geweten dat het uh, ook dus voor yoga was. Dan... Ja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 Juist, ja, heel goed. Of even kijken op de, op de website. Want inderdaad... En de vr, website is... Ja? www.sensoyoga.nl Of... E-mail... E-mail info... Upstaan. at .nl En niet z, hè? He? Dus, Het is zet, zen, zo ja, senso yoga. yoga En dan senso is z-e-n-z-o. En een yoga ja, erachter. Dan weet ja. iedereen waar ze moeten zijn. <laughs> waar ze moeten zijn. Ja. Uh, je bent nu een paar weken bezig. Ja, klopt. Officieel geopend. Ja. Veel belangstelling. Ja. ja zeker. Loopt het? Ja goed. Ja, ik ben echt uh, uh, aangenaam verrast uh, hoeveel mensen er komen, hoeveel mensen er uh, proeflessen doen. Want de eerste proefles is gratis. Kan je gewoon even kijken wat het nou eigenlijk is. Ook mensen die sceptisch zijn en denken, uh, is dat nou echt wat voor mij? Of die dat al heel lang willen, maar toch een beetje een drempel hebben. Uh,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 Dan bel je gewoon eventjes. Ja. ja, dat is voor iedere iedere leeftijd, maar juist. Maar ik neem het voornamelijk dames. Nee, ja, maar ook steeds meer heren. Meen Want, je dat nou? Ja, absoluut. En, um, ja, ik zit tegen die af ja. aan te kijken. ja Nee, maar dat heeft niks met yoga te maken, die af. Dat, dat staat er helemaal los van. Ja. Maar nee, er zijn, ook dat de detoxen, trouwens, wordt er steeds uh, meer en heren er gedaan. er is nog ja. een woord wat ik niet snap. Ja, nou, vraag En dat is Ayurvedische voedingstest. Ayurvedische voedingstest, ja. Het is een uh, voedingstest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 ik kan je me voorstellen...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 Dus dat zijn weer twee verschillende dingen. Monique, het dus je is voor mij duidelijk. Zonder angst kan je gewoon komen <laughs> yoga. <laughs> het is boven de HEMA. Ga de ja. naar boven. Raadhuisplein. Ik spreek Monique aan. Monique Christiaans. En ja. kan alles vertellen. Oké, okay, ja Dank, klopt. Dank je wel voor je kom. Graag gedaan. Aan. Jullie bedankt. Okay.